11 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Meer dan 600 bewoners van de belegerde Syrische stad Homs... zijn vandaag door hulporganisaties geëvacueerd. De evacuatie was onderdeel van een bestand... dat was bereikt op de Syrië-conferentie in Genève. Net als gisteren werd er geschoten op mensen die in de rij stonden... om weggehaald te worden. Ook een konvooi met hulpgoederen werd onder vuur genomen. Er zouden tientallen gewonden zijn gevallen. De hulpactie werd uitgevoerd door de Verenigde Naties... en de Rode Halve Maan, de Arabische tegenhanger van het Rode Kruis. De evacuees zijn vrouwen, kinderen en oudere mannen. Ongeveer 2500 mensen in het oude centrum van Homs... zitten al maanden in de val. De Russische president Poetin heeft een bliksembezoek gebracht... aan het Holland House in Sochi. Poetin kwam Olympisch kampioene Irene Wüst feliciteren. Hij gaf haar een hand en omhelsde de winnares van de 3000 meter. Het bezoek duurde 10 minuten... Volgens Russische media was de aanwezigheid van Poetin een bedankje vanwege de zware delegatie die namens Nederland aanwezig is in Sochi. De Nederlandse schaatsers Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Jorrit Bergsma hebben op Medal Plaza in Sochi hun medailles gekregen van de 5000 meter. Koning Willem-Alexander reikte ze uit. Het was de tweede keer dat een podium op de winterspelen volledig oranje was. Dit gebeurde eerder in 1998 bij de 10 kilometer. Jannie Romme, Bob de Jong en Rintje Ritsma eisten toen de plakken op. De Europese Unie betreurt de uitslag van het referendum in Zwitserland. Een kleine meerderheid stemde voor strengere immigratieregels... voor immigranten vanuit de EU. De Volksraadpleging was een initiatief... van de conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die maakt zich zorgen over de sterk toegenomen immigratie... uit landen van de Europese Unie. Griekenland heeft geen derde hulppakket nodig... van de andere eurolanden. Dat zegt de Griekse premier Samaras in de Duitse krant Beeld... Deze maand werd in de media gemeld dat Duitsland bezig is... een nieuw financieel steunpakket op te zetten. Maar Samaras zegt dat de beoogde doelen al tijdens de looptijd... van het tweede pakket worden bereikt. Vrijwel alle gemeenten bezuinigen op het onderhoud en beheer... van de openbare ruimte. Dat leidt tot meer grasvelden, gesponsorde rotondes... en zwerfvuil dat langer blijft liggen. Gemiddeld bezuinigt de gemeente in de afgelopen vier jaar... tot een kwart op het budget... Zo heeft de gemeente Breda anderhalf miljoen bespaard. In de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas gaf de gemeente een miljoen minder uit aan groen onderhoud. In Veendam is een man van 26 overleden nadat er vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. Het ongeluk gebeurde bij voetbalclub Veendam 1894 op sportcomplex Lange Leegte. Volgens de politie waren er veel mensen aanwezig toen het ongeluk gebeurde. Het eerste elftal was vandaag periodekampioen geworden. Het weer. Vannacht kans op een bui. Het koelt af tot een graad of drie. De wind neemt af. Morgen grijs en later op de dag regen. Het wordt zes tot acht graden. Dit was het NOS-journaal. Zo, so, Peter, je eerste ski -less. Spannend. Ga jij maar met deze lift die berg op... en dan langs die zwarte paaltjes weer naar beneden. Unten bij dat dorpje, natuurlijk bremsen, hè. Blijf ik bij die skischule. Also, rutsche maar.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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Baksinelichthoudergooier. Bestaat dat woord in enige andere taal dan het Nederlands? De baksinelichthoudergooier is weer in het nieuws. Want de Piratenpartij wil niet dat hij namens haar meedoet aan de verkiezingen. Hij heeft namelijk te veel op eigen houtje gehandeld en is te veel zijn eigen gang gegaan. Dat begrijp ik. Zoiets kan helemaal niet in een piratenpartij. Eigen gang! Wij prijzen ons gelukkig, goedenavond luisteraars, vanavond en met het oog op morgen twee eminente gasten welkom te kunnen heten, Abraham Miro en Robert Moskowitz. De eerste is minister van Financiën en Economische Zaken in de oppositionele Syrische Nationale Raad en blikt vooruit naar de onderhandelingen over de burgeroorlog die morgen weer beginnen in Genève. De andere is jurist, Telg uit een fameus advocatengeslacht, en kon praten over zijn niemand ontziende autobiografie. De straatvechter. Ook nemen we polshoogte in Zwitserland, waar vandaag bij referendum ervoor gekozen werd paal en perk te stellen aan immigratie. Eerst echter de kranten van morgen, nu het nieuws van heden. Zondag 9 februari. To the start. Ze staat klaar. Iedereen wust de vrouw van het Nederlandse schaatser. Ready. En iedereen weet wat ze moet gaan doen. Wat gaat zo snel? Wat gaat zo hard? Wat bindet ze er vandoor? Ik wou uh, niet te hard beginnen. Ram, bam, bam, gelijk voorbij aan Isi Ze gaat er dan echt agressief in. Ze vliegt er vol in. Het begin dan rijd ik iets op reserve, maar dan rijd ik niet helemaal lekker in de slag. Ja, die slag, het is goed. We zitten rustig aan slag. Ja, toen kwam gelukkig die versnelling ook. Toen kwam ik iets meer uh, in mijn slag. Dit ziet er heel goed uit. Ja, nou, ik ging bijvoorbeeld elke bocht verkeerd in. En ik dacht elke keer, oké. Okay. Het is niet goed, het is niet goed. Het niet helemaal lekker uit voor deze bocht. Dit wordt een gouden race. En Wust uh, perst er nog een sprintje uit. Hij rijdt een geweldige tijd. Wat een zeg. <h> <h> Kijk toch eens. 4-0-0-34. 4-0-0-34. <h> <h> dit moet toch goud zijn? Ja, blank is gewoon een hele leuke tijd. Dit is de gouden race. Staande ovatie voor Wust. Irene Wust, dit goud. Ja, het was gewoon zenuwslopen. <h> het was, de druk was echt enorm. Irene Wust, zij is olympisch kampioene. Snap jij het? Ja, ik snap het wel. Ja, want jij bent gewoon van de beste. Ja, vandaag wel weer. Ja. Dat belooft nog wat. Voor de rest van dit Ik hoop Werkt dat ook nog vaker. <laughs> wat denk je zelf? Ik voel me goed. Ik denk het wel. De Zwitsers hebben in een referendum gekozen voor strengere immigratieregels. Een krappe meerderheid van 50,3 procent stemde voor het voorstel om de toestroom van EU-burgers naar Zwitserland te binden aan een maximum. De conservatieve Zwitserse Volkspartij, de initiatiefnemer van het referendum, reageert uitbundig. Ik ben dankbaar. Ik bedank me bij de Zwitserse bevolking. Een enorm, wichtige besluit, want die richting moet nu gewechseld worden. De Zwitserse regering is tegen het voorstel, maar de uitslag is bindend. Een probleem dus. De voorzitter van het Europarlement, Parlement, Schulz, heeft al gezegd dat alle verdragen met de EU op losse schroeven staan als de Zwitsers tornen aan het verdrag... waarin het vrije verkeer van personen is vastgelegd. Eins is klaar, man kan niet alle voortdelen... des grootste Europese binnenmarkts voor zich in Anspruch nemen... zich dan maar teilweise raast doen. En dat werden we nu zeker met de Schweiz diskuteren. De Britse prinsen Charles en William hebben de wereld opgeroepen... om stroperij en de illegale handel in wilde dieren tegen te gaan. My father and I hope dat u our geloof we de wildlife trade as a battle. De oproep komt aan de vooravond van een internationale conferentie over de illegale handel in bijvoorbeeld olifanten en neushoorns. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, deden ze de oproep niet alleen in het Engels, maar ook in het Arabisch, Vietnamees en Chinees. Zhang Wu Men. Lien Shao. Bo Wei, Ya Sheng, Dong Wu. Let's unite for wildlife. Tot slot, terug naar de Olympische Spelen. Een onverwachte gast bracht een bezoek aan het Holland House... om iedereen wust te feliciteren. President Poetin... En hij vond het gezellig. Fantastisch. Very good. Good people and good results. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Freddy van Tijn, hier naast me heeft uit de kranten van morgen vroeg al een overzicht samengesteld dat zij nu begint voor te lezen. Een op de drie etiketten op voedsel in Engeland geeft valse informatie. De bladen van de persdien schrijven dat Nederlandse deskundigen zeggen dat dat in Nederland wel eens net zo zou kunnen zijn. Die onbetrouwbare etikettering blijkt uit een onderzoek van de Britse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat is zaterdag in The Guardian gepubliceerd. De Partij van de Arbeid bereidt een motie voor voor het partijcongres die verbiedt dat kinderen van asielzoekers gevangen worden gezet. Dat moet aanstaande zaterdag op het congres een signaal zijn... voor de eigen Tweede Kamerfractie en voor staatssecretaris Teven. De Volkskrant stelt vast dat dat de zoveelste keer zal zijn... dat de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid botsen over het asielbeleid. Twee advocaten beginnen morgen een formele procedure... tot inzage in hun persoonsgegevens... Meester Ruperti en hoogleraar Geertjan Knoops willen opheldering van de geheime dienst MIVD over illegale telefoontaps. De Telegraaf schrijft dat meester Ruperti van Bronnen binnen Defensie heeft gehoord dat vertrouwelijke gesprekken van hem met cliënten zijn afgeluisterd. Ook de praktijk van Knoops is daarbij genoemd. Dinsdag is het debat in de Tweede Kamer over de afluisterpraktijken van de MIVD. En dinsdag begint ook de CITO-toets. Er is al meer aandacht voor geweest, er komt meer en meer kritiek op. Vanaf volgend jaar is het afnemen van de toets aan het einde van de basisschool verplicht. Het onderwijs maakt zich er zorgen over. In de Telegraaf zegt de voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders... de kwaliteit van scholen wordt steeds meer afgemeten aan de uitslagen van die ene toets... Daar doen we kinderen ontzettend mee tekort. Ruim een week geleden publiceerde het FD al een lijst met 50 gemeenten... die veel grondposities bezitten. Dat wil zeggen, ze hebben grond die voor veel geld is gekocht... om erop te bouwen en die nu veel minder waard is. De manier waarop die grondposities in de boeken worden weergegeven kan verschillen. En het FD constateert nu dat heel veel gemeenten met behulp van boekhoudtrucs... proberen om die verliezen op hun grondposities te verhullen. Die verliezen liggen natuurlijk gevoelig met de verkiezingen in aantocht. Trouw schrijft dat Marokkaanse jongeren in Nederlandse achterstandswijken... muziek, taal en symbolen overnemen van Marokkaanse jongeren... in de buitenwijken van Franse steden. En omgekeerd is een Nederlander een voorbeeld voor die Franse jongeren. De Frans-Marokkaanse rapper Lafouine, bekend in de buitenwijken... heeft een nummer gewijd aan de Nederlandse kickbokser Badr Hari. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. que me tengo que olvidar La Calaveras. Gabriel Rios, een Belgische Puerto Ricaan. En u hoorde het in het nieuws, de Zwitser spraken zich vandaag uit voor een maximum aantal aan het aantal immigranten dat per jaar het land mag binnenkomen. Uh, correspondent Wouter Meijer, goedenavond. Goedenavond. Hoe kwam dit referendum eigenlijk op de agenda? Leeft het thema zo sterk in Zwitserland? Ja, er zijn ook andere referendums geweest... om de grenzen ja, de, de, de gedeeltelijk te sluiten... of om andere dingen te doen tegen buitenlanders. Misschien herinneren je je ook nog het referendum... om het bouwen van minaretten te verbieden. Ja. Dat ging ja. natuurlijk ook voor hele andere immigranten, want dit gaat over mensen uit de buurlanden, uit, uit westelijke landen van de EU. Um, maar het leeft inderdaad, kijk, een kwart van de mensen in Zwitserland is buitenlander. Er wonen acht miljoen mensen, daarvan zijn twee miljoen mensen geen Zwitser. Dat zijn grotendeels Duitsers, Italianen, Fransen die daar gewoon komen werken. En het leeft erg, je ziet het ook letterlijk, hè? als je door Zwitserland rijdt, zie je dat er weinig ruimte is. En als je het vergelijkt met het Zwitserland, wat ik bijvoorbeeld nog ken van vakanties toen ik klein was, dan is het behoorlijk volgebouwd nee, langs ja, ja. dus van, het brand. En rijdt dan rij je 150 kilometer en dat is één grote Phoenix wijk ja. geworden. Het land gaat een beetje, althans ruimtelijk gezien ten onder aan zijn eigen succes. Het is ook een kwestie van gevoel. De Zwitsers zijn geen etnisch land. Je hebt vier talen. Het is geen land met een duidelijk volk. Maar met vooral een idee. Wij zijn vrije burgers. We willen geen onderdaan zijn van de Duitse keizer... of de koning van Frankrijk. En ineens komen juist die mensen ons land hier overnemen. Economisch hebben ze er helemaal geen last van... dat die buitenlanders komen. Er is enorme economische groei. Er is nauwelijks werkloosheid. Dus materieel is het geen probleem. Alleen het idee dat Zwitserland niet meer Zwitserland is... als er een kwart van de mensen geen Zwitserland... Zijn. Ja, leeft het zo dat er ook veel mensen opkwamen vandaag? Ja, er kwamen veel meer dan bij andere referendums. Want oh. er zijn dat natuurlijk heel, heel vaak. Een paar keer per jaar heb je op Zwits uh, in Zwitserland op zondag een aantal kwesties die aan de bevolking worden voorgelegd. Van verkeerskwesties en de, de, de, de spoorwegen tot dit soort dingen over open grenzen. En dan komt lang niet iedereen opdagen, want het is zo gebruikelijk dat er een referendum is. Maar hier is meer dan de helft komen stemmen. En dat toont ook wel aan dat het inderdaad leeft onder de mensen. Ja, en die nipte meerderheid voor. Is dat verrassend? Dat is verrassend als je kijkt naar de opiniepeilingen. De afgelopen weken en maanden hebben we dat een beetje gevolgd. En dachten we steeds, nou ja, het zal wel meevallen... want er was steeds een meerderheid tegen dit initiatief. Vooral ook omdat de regering in Zwitserland... het parlement en ook het bedrijfsleven... vooral een enorme campagne heeft gevoerd... om de mensen uit te leggen dat het geen goed idee zou zijn. Wat Zwitserland juist baat heeft bij die open grens... en bij samenwerking met Europa. Uh, dus we dachten, het, ja, het, het zal het wel weer niet halen. Het is een van die voorstellen die er niet doorkomen. Maar blijkbaar heeft ja, het gevoel... van het volk gewonnen dat, ondanks misschien dat het economisch niet helemaal logisch is om dit te zeggen, eh, het voor de mensen ja, gewoon genoeg is en ja. ze nu gekozen hebben voor hun Zwitserland gevoel. Aan de telefoon nu eerst Jan Egbert Sturm, eh, econoom aan de Technische Hogeschool van Zurich. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe, hoe hebben de Zwitsers deze dag beleefd? Ja, ik denk ook, ze hebben heel veel mensen met een spanning moeten wachten op wat er hier gebeurt. Want het was daadwerkelijk heel niks. Uh, ik denk uiteindelijk, uh, ja, uh, is de overwinning nou duidelijk. Uh, het feit dat het zo dit was, is al duidelijk dat er heel veel speelt in de Zwitserse bevolking. Dus de mensen hebben hier echt naartoe geleefd. Ja, en nou zei uh, Wouter Meijer, het gaat niet om, uh, om, om economische benachtheid, zou ik maar zeggen. Maar het is uit andere factoren te verklaren dat een meerderheid hiervoor stemt. Ja, want economisch is de zaak eigenlijk wel heel duidelijk. Dat hebben de politici zelf, maar ook de, de, de, de vakbonden en de werkgevers allemaal duidelijk gemaakt. Uh, Zwitserland baat erbij dat de grenzen zo open zijn en dat ze het uh, vakpersoneel ook uit het buitenland kunnen halen. Ja. Maar ja, goed, het is niet alleen de economie wat telt, het is ook sentiment wat een hele belangrijke rol speelt. Jawel, maar kan deze uitslag dan nadelige economische gevolgen hebben voor Zwitserland? Jazeker, want de grote vraag is nou hoe hier politiek mee wordt opgegaan. En met name hoe ook Europa hierop reageert. Ja. Uh, Wouter Meijer, de, de, het was de nationalistische volkspartij die dit het, had aangevraagd. Uh, wat was de rol in, de, in, in deze campagne... Ja, dat is een partij die... met een verschillen die je natuurlijk altijd hebt... toch te vergelijken is met de PVV in Nederland. Het is een partij die... Uh, campagne voert tegen immigranten... tegen mensen van buiten en ook tegen Europa. Dus inderdaad uh, het, het gevoel... van wij zijn Zwitserland. En een partij die op alle mogelijke manieren... probeert dat het gevoel van... Dat, dat, dat mensen door buiten bedreigd worden... in feite het slachtoffer worden... van de globalisering. Om dat gevoel uh, na, na, na, naar voren te brengen. Terwijl... Veel economen inderdaad zeggen, Zwitserland heeft er baat bij... bij die open grenzen, Zwitserland ja, ja, ja. verdient het natuurlijk aan Europa. Het is een relatief klein land wat alleen maar baat heeft... bij goede handel met de buurlanden. Maar het is een partij die daar, die daar garen bij spint... en intussen een van de populairste partijen van Zwitserland is geworden. Ja. Jan Egbert Sturm, hoe zijn de eerste commentaren? Verwacht men nu problemen met de Europese Unie? Ja, dat is als het ware nou het grote vraagteken. Europa weet niet precies hoe ze hierop moet reageren. En de Zwitsers zelf en ook de politici weten niet precies hoe ze nou naar Europa toe moeten gaan. Want je kunt niet zo makkelijk zeggen, we gooien de grenzen dicht in dit opzicht. Want er zijn natuurlijk op andere wegen, de goederenverkeer, de dienstleidingverkeer, zijn er hele belangrijke andere contracten die niet zomaar eventjes buiten het spel kunnen worden gezet. Nee, uh, Wouter Meijer, maar het is een bindend referendum, dus men gaat deze uitslag vertalen in wetten. Ja, er moeten nu uh, afspraken worden gemaakt binnen Zwitserland. Bijvoorbeeld over het quotum. Hè, want in het referendum staat dat er quota moeten worden ingevoerd... voor aantallen buitenlanders die er nog in mogen. Maar er staat niet hoeveel dat dan is. Dus dat moet nu afspraken worden gemaakt. Hoeveel Duitsers, hoeveel Italianen, hoeveel Nederlanders er nog in mogen. Uh, maar vanuit Europa andersom bekeken... betekent het dat waarschijnlijk alles op de schop gaat. Omdat Zwitserland geen lid is van de Europese Unie. Nee. Maar er wel middenin ligt. Als, als klein eilandje eigenlijk wat niet lid is. Maar op heel veel details uh, gewoon afspraken heeft met Brussel over hoe alle dingen gaan. En Brussel heeft gezegd, als je je aan hier niet aanhoudt... als je de grenzen sluit voor onze mensen... dan kunnen wij omgekeerd ook de grenzen sluiten... of in ieder geval extra eisen stellen aan bijvoorbeeld de goederen... Ja, die Zwitserland exporteert. En dat kan nog heel erg lastig worden ja, voor Zitland. Dat, dat gaan we eens in Europa informeren. Aan de telefoon Judith Sargentini, Europarlementariër Euro van GroenLinks. Wat vindt u als overtuigd Europeaan van deze uitslag? Ik denk het iets... Iedereen met zijn handen in het haar zit. De Zwitserse regering, maar ook de Europese Commissie. Want het is... Dus quota voor buitenlanders. Overigens ook quota voor vluchtelingen. Terwijl het, euro het wereldwijd vluchtelingenverdrag... het vluchtelingenverdrag van Geneve is. Eh, eh, lijkt het nu op dat eh, Zwitserland ook vluchtelingen zou willen weren. Die ze eigenlijk niet kan terugsturen. Eh, maar wat net al gezegd werd... het kan niet dat Zwitserland de krenten uit het pad haalt. Dus als Zwitserland de toegang voor Europese burgers gaat beperken... dan ben ik bang dat de euro... De Europese Commissie ook gaat nadenken wat daar tegenover komt te staan. Ik zou als eerste willen dat Europa bij Zwitserland informeert... wat betekent dit voor vluchtelingen... en wat betekent dit voor Europese burgers die in Zwitserland wonen. Ja, de Europese Commissie heeft al teleurgesteld gereageerd. Verwacht u dat Brussel nu spoedig uh, stappen zal ondernemen tegen Zwitserland? Nee, ik denk dat Zwitserland nu eerst bij zichzelf moet gaan bedenken wat het wordt you <sighs> Uh, ...en met een voorstel moet komen... ...en dan, uh, dan ligt alles open. Want uh, er zijn, de verdragen die gesloten zijn... ...betekent dat als één kant het open, iets openbreekt... de andere, uh, andere kant er ook verdragen bij kan openbreken. En dat is inderdaad vrij uh, verkeer van mensen. Er wonen 400.000 Zwitsers uh, in de rest van de Europese Unie. Dat is ook geen gering aantal. Het kan ook gaan over de, uh, de vrije markt. Dus ik denk dat dit uh, uh, economische consequenties kan hebben hebben voor Zwitserland. Maar als eerste zou ik willen weten, wat betekent het nu voor vluchtelingen en wat betekent het nu voor Europeanen in Zwitserland? Ja, uh, Jan Egbert Sturm, uh, want we hadden het er al over, het uh, referendum ging formeel alleen over het vrije verkeer vanuit uh, landen van de Europese Unie, maar speelde de immigratie vanuit arme niet-westerse landen op de achtergrond daarbij niet een rol? heeft zeker ook wel een rol gespeeld. Natuurlijk met name de, de, de, de, de, het aantal mensen uit Duitsland, Portugal en Italië. Dat is wat de meeste Zwitsers het eerst zien. Maar tussen de haakjes speelden natuurlijk ook de vluchtelingen wel een kleine rol. Maar ik zou het niet op het volgende willen zetten in dit, dit hele gebeuren. Nee. Maar die stonden wel in de voorstellen zoals die ja. voorgelegd werden. De quota ja. gelden dus niet alleen maar voor Europeanen... Nee. die overigens over het algemeen hoger opgeleid zijn dan de Zwitsers zelf. Dus een hele aparte manier van migreren. Maar juist ook voor vluchtelingen. Ja. Ja, he helemaal de mee eens. Storm. Maar goed, het aantal vluchtelingen wat Zwitserland opneemt... in verhouding tot het aantal mensen uit Europa is natuurlijk uh, ja, is, is heel erg klein. Uh, de mensen maken zich met name zorgen om wat, uh, wat hun dagelijks brood betekent. Dus uh, zijn er Duitsers die hun banen afpakken omdat ze naar Zwitserland migreren. Ja. Dat is eigenlijk wat nog het sterkste leeft onder de meeste Zwitsers. Ja, Wouter Meijer nog even. Durf je te speculeren wat de Zwitserse regering nu zal gaan doen? Nou, ja, die zit in een heel raar parket. Omdat de regering natuurlijk de mensen heeft geadviseerd om hier niet voor te stemmen. Dus je ziet een, een politieke klasse en een, en een bovenlaag van, van het bedrijfsleven... en de vakbonden die voor Europa zijn. En nu een hele kleine meerderheid, maar toch een meerderheid van het volk... Uh, wat, wat zegt, doe de grenzen voorlopig maar een tijdje dicht. Dus het is heel moeilijk voor die regering om ja, de wens van het volk op te zetten... terwijl ze dat zelf eigenlijk helemaal niet vinden. Maar ze zullen wel moeten, want zo werkt de democratie. Dus Ze zal hard onderhandeld moeten worden, maar heel veel mensen in Zwitserland... zijn nu bang dat de regering toch als een, als een klein jongetje nu naar Brussel moet... en moet hopen dat ze nog veel van de handelsvoordelen... waar Zwitserland gewoon veel voordeel bij heeft... Eh, dat ze veel van die handelsakkoorden nog in stand kunnen houden... en dat Brussel niet zegt, ja, als jullie de grenzen dicht doen, dan doen wij het ook. Nee. Wouter Meijer, Judith Sargentini en Jan Egbert Sturm... dank jullie zeer voor deze toelichting op de toestand in Zwitserland na vandaag.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 We're one, but we're not the same Well, we've hurt each other And we're doing it again You say love is a temple Love a higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got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 Each other, carry each other, each one, other, one, one, one. Ja, dat hoef ik u niet te vertellen, dat was Johnny Cash... Dit keer met One, en dat is een cover van U2. En naast mij zit Robert Moskowitz. Goedenavond. Goedenavond. Telg uit de beroemdste advocatenfamilie van Nederland. Um, u hebt een autobiografie geschreven onder de titel De straatvechter. Dat klopt. En die straatvechter, het is een autobiografie, dat bent u dus. Dat ben ik. Ja. Een beetje, de meeste mensen zouden op zo'n kwalificatie niet prat gaan. Maar u hanteert het als een soort uh, als Een, een soort geuzenaam. Ja? Ja. Waarom? Dat heeft te maken met hoe het in de advocatuur eraan toe gaat, plicht te gaan. Uh, je hebt heeradvocaten. advocaten tenminste, heel veel advocaten die zichzelf als zodanig beschouwen. En je hebt advocaten die niet van dat soort uh, uh, ja, zelf uh, uh, benoemde, uh, nobele. Gentlemen. Uh, juist, precies. Ik heb niet de pretentie. Dat te zijn. En maar u moet er ook niet veel van hebben als ik uw boek... Ik moet daar verduveld weinig, weinig van hebben... omdat ja. dat veel te veel inteelt tot gevolg heeft. En het elkaar de hand boven het hoofd houden. Ja. En uh, men vindt in de advocatuur tot nu toe... dat men zelfverenigend vermogen heeft. Zeker ook wat het tuchtrechtspraak betreft. Maar als je de laatste uitspraken van de laatste vijf, zes jaar ziet... dan zie je dat het eens te meer tijd wordt, dat de minister zijn zin krijgt... de minister van Veiligheid en Justitie... dat er een onafhankelijk... overheidsorgan... overheidstoezicht op dat komt. En niet dat men zichzelf de slagen die zijn eigen vlees keurt. Dat werkt niet. U schrijft in dit boek heel expliciet over... uw eigen heroïneverslaving... en uw uit scherpe kritiek op uw familie. Het lijkt me allemaal niet zo... gemakkelijk om op te schrijven en te publiceren. Hebt u ooit getwijfeld... of u dit boek wel zou schrijven en moest uitbrengen? Ja, er is een hele tijd aan vooraf gegaan. Ik ben nu net 60 geworden. En uh, een van de hoofdoverwegingen voor mij is geweest... eigenlijk twee pijlers die met elkaar samenhangen. De, de hoofdoverweging, een van de hoofdoverwegingen is geweest dat ik... Uh, in de 26, 27 jaar, bijna de helft van mijn leven... na mijn, uh, mijn, mijn, mijn uh, verkeerde periode... Ja. Uh, er altijd nog verhalen rond deden en doen... die volstrekt in strijd met de werkelijkheid zijn. En ik vond dat het toch eens een keer tijd werd, ook voor mijn kinderen... Ik heb er nog negen. Ja, dat uh, was die, ja. die hebben er ook recht op dat er een keer iets op papier komt... waaruit blijkt hoe het werkelijk zit. Ja, het, en bovendien heeft het voor mij een soort van therapeutische werking... om mijn leven nog eens langs de revue te laten passeren... en daarvan het nodig op papier te zetten. Ja, maar het boek is bijvoorbeeld heel hard voor over uw vader. Waarom wilde u het nou, nu uitbrengen? Hij is te ziek om het te kunnen lezen. Nee, nee maar het gaat, het gaat er niet om of ik het, het gaat niet om een tijdstip van uitbrengen. Het heeft niets te maken met hoe het met de een of de ander in de familie gaat. Dat tijdstip is, het is gegroeid zoals het is gegroeid... en uiteindelijk kwam mijn beslissing gaat nu doen. Bovendien... Maar je hebt niet overwogen, laat ik wachten tot hij en die er nee, is. Nee, nee, nee. Want ik vind dat je, als je een boek schrijft, dan moet je het doen op het moment waarop je vindt dat je dat moet doen. Dat was daar, dat moment. En bovendien is het niet, niet zoals u suggereert, dat er alleen maar uh, slechte dingen zouden worden gezegd over mijn vader. Want in het boek wordt een nu genuanceerd beeld gegeven, maar wel een beeld dat de waarheid vertegenwoordigt. Ja. En genuanceerd, daar bedoel ik mee, dat er ook wordt gezegd, uh, wat ik allemaal van mijn vader geleerd heb, en de prettige momenten die ik ook ja, maar u beschrijft hem globaal, als ik het zo mag samenvatten, als een norse man aan het hoofd van een kil gezin, terwijl uw broer Bram juist in zijn boek heeft gesproken over een warm ouderlijk huis. Hoe kunnen twee broers het zo verschillend ja, zien? Dan zou je mijn boek moeten lezen, maar dat. dat ik voer, heb uw boek gelezen. Ja, dat voert nu, nou goed, dan hebt u gezien dat er een verschil in perceptie is tussen uh, de, de manier waarop we werden opgevoed... en het leven en het gezin zich afspeelden... Uh, ja. van bij mij en bij onder andere een van mijn broers. En dat heeft ook te maken dat de een niet werd benaderd... zoals de ander werd benaderd. Nee. En ook dat hebt u kunnen lezen in het ja. boek. En dat vroeg ik me juist af, hoe dat, hoe dat komt. U schrijft dat u bent achtergesteld bij uw andere broers... dat u harder bent behandeld door uw vader, gekleineerd min of meer. Maar hoe komt dat? Hebt u een verklaring daarvoor? Dat nou, die geef zo... ik ook in het boek. De verklaring is twee allerlei. De eerste is dat ik uh, de kont tegen de Krippen durfde te gooien. En uh, als ik het ergens niet mee eens was, dan heb ik dat van kleins af aan al aangegeven. En uh, bovendien is het zo uh, dat ik niet altijd, of vaak niet, aan de toch wel in, uh, indringende wensen van mijn vader tegemoet kwam. En dat heeft een andere behandeling tot gevolg gehad dan uh, voor mij, dan bijvoorbeeld uh, een of twee van mijn andere broers. Ja. En dus word je dan anders benaderd. En dus heb je een andere perceptie. En dus heb ik een ander verhaal dan een van mijn broers bijvoorbeeld heeft. Ja. Maar toch bent u uh, met uw vader gaan samenwerken toen ja. u helemaal afgestudeerd was. Waarom bent u niet al op jong, jonge leeftijd dan uw eigen weg gegaan, uh, los van hem? Nou, omdat ik ook al mijn vader gaf en geef. Ik hou, ik hou veel van mijn vader. Maar dat neemt niet weg dat als het om de waarheid gaat... Ja, dat zei Einstein al, dan laat je de elegantie aan de kleer maken. Anders hoef ik geen boek te schrijven. Ja. Als, je, als je een boek schrijft en je zegt dit is mijn verhaal... dan moet je daar de waarheid in zetten. Ja. En wat, wat op mij veel indruk heeft gemaakt in uw boek is de beschrijving van uw jarenlange heroïneverslaving. En dan nou, is jarenlang, het, dus drie jaar geweest. Maar drie jaar maar is, lang dat is, genoeg, is lang genoeg. Ja, drie jaar is jarenlang. Ja, ja te lang dus. Mm -hmm. De vraag voor, voor iedereen is waarschijnlijk toch: hoe komt een succesvolle advocaat nu in de ban van de heroïne? Ja, dat is te, een heel uitgebreid verhaal. Dat, uh, dat klinkt een beetje afgezaakt, maar dat, dat wordt heel nauwkeurig... en in chronologie ook aangegeven ja, in mijn zeker. boek. Maar hier in dit programma is het moeilijker om dat uh, zo even in een paar zinnen steekzinnen te zeggen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er sprake was van een samenstel van factoren. Ik was een hele jonge vent, net dertig. Uh, in zeven jaar tijd had ik twee kantoren opgebouwd, twee advocatenkantoren. Hels. Hels hard werken. Ja. Heb ik mezelf ook opgelegd. Dat gaat in de ambitie was er wel. Um, daarnaast, uh, ja, de manier waarop ik uh, uh, in mijn relatie met mijn vader stond. Nog wel wat spanningen. En tenslotte, het toevallig ontmoeten van een uh, jonge, mooie vrouw. Ja. die behept was met een heroïneverslaving. Ja. en waarvan ik, uh, waarvan ik het waard vond om te proberen om haar daarvan af te ja. helpen. En in plaats van dat ik dat heb bewerkstelligd, heb ik. Uh, juist om te willen weten hoe het was voor haar om die verslaving te hebben... wat ze daarbij ervoer, heb ik gedacht... oh, ik kan dat wel eens proberen en dan kom ik daar heus wel vanaf... Ja, en dat proberen beschrijft u dan weer zo aanlokkelijk. Ook voor mij haast een Shangri-La dat gaat, en een deur in je hoofd... dat ik haast zou denken, ik moest het ook eens proberen. Nee, dat zou ik u niet aanraden. Maar ook daar geldt dat je de waarheid aan de orde moet stellen... en dat geeft ook meteen de reden waarom mensen die eenmaal die verslaving hebben er ook nauwelijks meer vanaf komen, omdat zeker in het begin... het inderdaad uh, bijna hemelse gevoelens tot ja, gevolg precies. heeft. Ja. En uh, dan beschrijf je die ook. Ja. En niet om het aanlokkelijk te maken voor de lezer van het boek... <laughs> hoewel het wel best interessant is om te lezen... Absoluut. maar omdat het is zoals het ja. is. Maar het werd zo erg dat het u uh, voor u beiden op een gegeven moment... zes ton ja. per jaar kostte? Nee, niet per jaar. Wel in drie jaar. Hè. Oh. Ja. Maar goed, u kon, u kon dat uh, doen, in het begin talen, wel. omdat u nog uh, zo, ondertussen zo keihard werkte. Dat is mm -hmm. ook verrassend, want dat staat een beetje haaks op het beeld... Ja. Van, de, van de junk die nutteloos ja. langs de straten is Ja, werft. dat zit een beetje in, de, in, de, in, in mijn persoonlijkheid. Dat het dat heeft er altijd in gezeten, onder welke omstandigheden dan ook. En toen dus ook. Ja. ja. Wat bent u kwijtgeraakt door die verslaving? Mm. Ik weet het, dat ik vind dat ik uh, niet meer gezegend ben. Dat ben ik kwijtgeraakt, maar dat bedoelt u niet op, hè? Nee. Nee, u bedoelt meer op het uh, materiële aspect. Nou ja, ook, ook uh, hebt u in die tijd gewoon uh, in, in op persoonlijk niveau kunnen functioneren? Was u nog een goede vader, bijvoorbeeld? Ja, ik heb dat wel geprobeerd, om dat nog te zijn. Ik uh, kreeg mijn twee zonen, die ik toen had, ook nog regelmatig op bezoek. Alleen uh, in retrospectie. En als ik mijn zonen daarover nu spreek... Of ook al eerder sprak, nadat ik weer boven water was, dan hebben ze dat wel degelijk in de gaten gehad. En hebben ze daar op hun manier ook wel degelijk onder geleden. En dat heb ik geprobeerd in de jaren daarna, bijna 30 jaar daarna, tot nu toe, weer goed te maken. En dat gelukkig redelijk gelukt. Ja. Hoe bent u eruit gekomen? Hoe bent u gered uit die verslaving? In feite, doordat ik werd vastgezet. In verband door de gevangenis. Uh, uh, op verzoek van de curator in het faillissement. En uh, dat is eigenlijk dat je dan, uh, dan, als je gedwongen vastzit, dan kun je natuurlijk ook niet meer aan die behoefte voldoen. En dan moet je uh, na een, twee, drie dagen kun je dat niet meer volhouden... vanwege onthoudingsverschijnselen. En dan, je, dan, dan zeg je dat aan degene die op dat moment uh, ja. jou, jou verzorgen. En dan uh, zorgt, wordt ervoor gezorgd dat er een uh, afkikprogramma uh, uh, wordt ja. opgezet. En dat is bij mij ook gebeurd. Dat ja. was u... nog moeilijk genoeg ja. hoor. Ik dacht, u hebt, u hebt dus tijdens die verslaving een kind verloren... maar ook later, als u er al lang meer af bent... Ja. Hebt u, zijn er nog drie kinderen kort na de geboorte gestorven. Ja. Is, dat dan, dat, is dat dan niet zo'n crisis dat je weer in de verleiding komt... om weer naar die heroïne te grijpen en dat was uh, nee, uh, een gevoel? Nee, dat heeft mij uh, alleen zeg maar, tot een dik jaar na... mijn, uh, mijn, mijn de maatschappij achtervolgd. Dat gevoel dat... dat, dat, dat, dat uh, hunkeren als het ware, naar uh, terugkeren naar dat spul, uh, dat gevoel. Maar als je dat is een gevoelskwestie, maar je, je, je verstand, mijn verstand... Uh, wist en zei mij, ga daar nooit meer aan zitten... want je weet dat je in een zwart gat terechtkomt... en dat het uh, over en uit is met alles wat je lief is. Ja. En dat doe je dan. De, mijn verstand is sterker geweest dan mijn toenmalige... bij tijd en wijde nog ophikkende uh, drang naar drugs... Maar nadat ik mijn fiscale rechtenstudie af had, dat is in 1991 was dat. Dan zit je, zit je ongeveer drie jaar verder. Toen was dat wel over. Toen, ja. kon ik daar, toen, toen had ik dat gevoel ook niet meer. En daarna is het ook niet meer in me opgekomen. Nee. Ook niet toen mijn kindjes, die daarna geboren zijn en overleden zijn, overleden. Ja, daarna uh, bent u opnieuw uh, advocaat geworden. Ja. En toen zijn er tot twee keer toe pogingen gedaan... om u uit het ambt te, ons te zetten. Ja, in Nederland is het wat moeilijk uh, voor, uh, de, ge, uh, voor de zetelende advocatuur... en de bestuursorganen die daar uh, boven zitten... zoals de Advocaten en de Raad van Toezicht... om iemand die uh, uh, aan de grond heeft gezeten... bijvoorbeeld door een verslaving... om die weer te accepteren binnen zijn gelederen. Ja. Als je in Amerika leeft... Uh, en iemand die met zijn hoofd boven het maaiveld heeft uitgestoken... en toen in de fout is gegaan, op wat voor manier dan ook... en hij vecht zich weer terug, dan ben je de big hero ja. in Amerika. Ja. Dat is een hele andere instelling. Hier in Nederland is toch veel dat Calvinistische... Uh, dat dan de kop opsteekt van ja, nee, jouw motten we niet meer. Terwijl eigenlijk een jurist zou moeten weten, advocaten zouden moeten weten. dat iedereen die in de fout is gegaan weer een tweede kans zou moeten krijgen. Dat leren ja. ze als eerste op de universiteit. Ja, maar u, het is duidelijk dat u, uit uw boek. dat u eigenlijk ook helemaal niet meer geen lid wil zijn. Nee, nee. Van, die, van die, ik zal het maar samenvatten, corrupte club. die ja. u zulke vieze spelletjes met u heeft gespeeld. Ja, ja. ja en, maar. En, en dan schrijft u een paar keer eigenlijk met die woorden. Ze moesten mij weer hebben. Nou, zo heb ik het niet omschreven. Uh, dat geldt ook voor mijn broer, die uh, ja. later te pakken is genomen. En, uh, Ongeveer met dezelfde zekerschap... gronden. Precies, precies. Dus ja, um, dat, was, dat is meer, je moet dat zo zien. Uh, ik zei u al, men probeert de minister en de overheid buiten de deur te houden. Ja. En men wil met een paar bekende namen, en Moskwits is nu eenmaal een bekende naam. En zeker als het bij mij ook nog een stuk geschiedenis daar aan vooraf is gegaan. Uh, probeert men dan met een het stellen van een voorbeeld, ook indirect aan de minister te laten zien. Kijk eens hoe wij goed wij dat doen. Hoe streng wij zijn ja, in eigen in die dus u suggereert de, de, de twee moskowitzen hebben... Bram, uh, exp... ja. Ja, Bram die had natuurlijk uh, een probleem uh, uh, voor zichzelf opgeworpen... toen die Wilders heeft verdedigd. Toen is dat erg hard eraan toegegaan, ook in de rechtszaal. Heeft een raadsheer sterk ondervraagd. Heeft een aantal rechters gevraagd. Dat heeft kwaad bloed gezet, ongetwijfeld. En toen was het payback time. En hebben ze hem gepakt. Yeah. U, u bent niet uh, mild voor uw broer Bram in het algemeen in het boek. Nou, maar toen was hem. u allebei geschapt op dezelfde manier. Hmm. Heeft dat nog een soort van lotsverbondenheid tussen u tweeën gegeven? Nou, ik denk, ik denk dat dat stilzwijgend wel zo is... maar het is niet zo dat we daardoor wat, wat meer contact hebben gekregen. Maar ik vind dat hij volstrekt en uh, onjuist is behandeld... door de Orde van Advocaten, door de Raad en het Hof van Discipline. En uh, of ik nou wel of niet een goede verhouding met hem heb... dit feit blijft een feit en dan moet dat gewoon gezegd worden. Nee. Nou, u zult toch niet ontkennen dat u in uw boek hele uh, behoorlijk uh, harde en nare dingen over uw broers schrijft? De drie broers worden min of meer voorgesteld als aasgieren die steeds uit zijn op het familiekapitaal. Bram verwaarloost zijn kind, dat is allemaal niet mis. Ik heb u al gezegd, als het om de waarheid gaat, dan moet je er niet omheen draaien. Uh, maar als u het in het boek leest, dan is dat toch aanzienlijk nuanceerder dan u het natuurlijk, nu zo... als ja. elkaar met deze kwalificaties naar voren brengt. Als je het geheel bekijkt... het boek is in balans. De vragen die u stelt, met alle respect... die haalt er maar een stukje uit. Het natuurlijk, dit gesprek zaak. duurt een kwartier. Nee, nee, nee, ik, neem u dat ook niet, ik neem u dat ook niet kwalijk. Alleen, ik wil natuurlijk wel die nuance even erin brengen. Ja. Want die haalt u eruit. En vandaar, dat kunt u ook niet helpen. Want dat kan niet anders in die korte, dat korte tijdsbestek. Maar inderdaad... Er wordt zeker als je eerlijk moet zijn, moet je ook harde dingen kunnen en durven zeggen. Ja. Zoals ik ook dingen zeg, die bepaald weer niet hard zijn, zeker als mijn vader betreft ook. En maar, die nuance is er wel degelijk, maar dan ja. moeten de mensen het boek lezen. Maar al die nuances in acht genomen, denkt u, als ze het gaan lezen? Geen idee. Nee, maar denkt u, als ze dat lezen, dat het ooit nog goed kan komen? maar nou, ik heb vieren. het boek niet geschreven om de relatie met mijn broer nee, goed maar te, denkt te u houden of te krijgen. En denkt u ik... dat de deur nu nou, definitief nee, dicht is? Ik verslagen. heb daar geen idee van. Ik heb nee? daar geen idee van. Nee, maar ik, uh, ik moet u zeggen dat mij dat uh, op dit moment ook niet, niet uh, uh, laat wakker liggen. Het Belangrijkste vind ik dat ik uh, van me af heb kunnen schrijven, wat ik van me af wilde schrijven, en dat uh, de mensen die het boek lezen zien dat bepaalde feiten die jarenlang een eigen leven zijn gaan leiden... dat die volstrekt anders liggen. En dat ja. vind ik belangrijk. Ook voor mijn kinderen met name. Want die zullen na mij ja. uh, nog heel lang... Uh, wellicht dan worden geconfronteerd met iets dergelijks. En dat wil en, ik voorkomen. En, en, en, en uw vader, wat u schrijft is dat u eigenlijk heel lang... nog op zoek bent geweest naar erkenning door uw vader. Wat, wat, zou, die, wat zou die gedacht hebben over dit boek als hij het nog had kunnen lezen? Ik denk dat mijn vader... Uh, uh, dat heeft hij trouwens ook al te kennen gegeven. Ik ben uh, in 2003 is het weer goed gekomen tussen mijn vader ja, en mij. Ja. Nadat ik tien jaar uh, weg was geweest omdat hij een onterving bezig was. Uh, ik vond toch, toch dat ik dat weer goed moest maken. Ik ben toen bij hem geweest. Ze dus hebben we toen, uh, zeg maar, uh, ons verzoend. Ja, en, maar het heeft uh, niet tot veel geleid. En, en toen uh, is ook gezegd door mijn vader, ik heb dat fout gedaan. En ik uh, ga je gewoon weer uh, bij de andere broers. In een testament ja. zetten en wat blijkt dan dat gebeurd, dat nee. niet gebeurd is, ja, en dan voel je je toch weer misleid. En ja, dat is waarom dat is. Uh, ik kan hem één verklaring voor geven dat mijn vader bepaalde dingen niet vergeet en ook niet vergeeft. En dat is aan hem om, om dat zo te doen. En dat maar heeft volgens te maken mening. met zijn kampverleden. Ik ben ervan overtuigd dat uh, dat daarmee uh, in verband staat. Ja. ja, en wat u betreft, bent u eigenlijk ook tweede generatie. Niet wat mij betreft, maar het heeft een psychiater al eens eerder vastgesteld... om precies te zijn ongeveer 23 jaar geleden, professor Bastiaans. De, de beroemde ik in, professor ja, Bastiaans. Waarin ik in bij, waarbij waarbij ik in therapie was. En die heeft dat in een uh, uh, zeg maar duidelijk rapport heeft hij onderbouwd... dat en waarom dat zo was. Dank Robert Moskowitz. Het boek De Straatvechter van Robert Moskowitz ligt in de boekwinkels. Prettig avond. ben ik kort, Gabriel Eplin. Het is de bedoeling dat morgen in Geneve uh, het overleg over Syrië wordt hervat. Aan de telefoon nu de Syrische Nederlander Abrahim Miro, minister van Financiën en Economische Zaken in de oppositionele Syrische Nationale Raad vanuit Turkije. Goedenavond. Gaat het morgen inderdaad verder in Geneve? Het gaat het morgen verder. Dat zijn de laatste brieven die wij hebben ontvangen. Oké. Okay. En wat moet daar wat betreft uh, de oppositie uh, aan de orde komen? Wat moet er besproken worden? Nou ja, kijk, uh, er, is, er is volgens mij nog steeds uh, um, flinke discussies gaande uh, wat de agenda zal zijn. De oppositie uh, die wil als eerste punt namelijk de transitieregering dat de volle macht zal krijgen volgens Geneva 1. Waardoor Assad eigenlijk uit het toneel verdwijnt. Um, maar het regime, die wil natuurlijk tijd winnen. En die wil het punt van bestrijden van terrorisme eigenlijk als eerste punt bespreken. Ja. De oppositie zegt: uh, wij zijn meer dan het regime tegen terrorisme. En wij zijn begonnen eigenlijk om tegen Al-Qaeda te vechten. Uh, de bedoeling van het regime is om dit punt aan tafel te brengen: is om tijd te winnen. En wij willen dat niet aan het regime geven. Ja, dat uh... ze in ieder geval niet. Dat lijkt nogal een uh, kloof in de uitgangspunten. Wat, wat verwacht u eigenlijk van deze uh, conferentie in Genève? Zullen er afspraken gemaakt kunnen worden? Nee, kijk, als uh, oppositie uh, en als uh, Syriërs... die gewoon terwijl de onderhandelingen zogenaamd in Genève doorgaan... Uh, gaan er dagelijks tientallen domme vaten van TNT... Uh, die vallen op steden... Uh, en alleen in de stad Aleppo valt er dagelijks bijna 20 uh, vaten TNT. De hulp van de stad is leeg. En geloof me, het zijn burgers die worden gedood door deze bommen. De bevolking zegt, hoe kunnen wij een man geloven die, die, die onze steden nog steeds bombardeert? En hoe kunnen wij een man geloven die uh, onderhandelt over voedselpakketten... Uh, voor zieke mensen en, en kinderen en vrouwen in, in de wijken van ons... Hoe kan zo'n iemand eigenlijk vrede willen. Kijk, wij weten als oppositie dat Assad tegen zijn wil... zijn regering is echt met zin wat gekomen onder druk van de Russen... maar de oppositie wil absoluut geen podium geven aan Assad... waardoor hij tijd kan winnen. Dus dan is ook uitgesloten waarover wel ja. gespeculeerd wordt de laatste tijd... dat er in een overgangsregering ook Assad en of zijn aanhangers een rol zouden kunnen spelen. Nou ja, merk wat de oppositie zegt, dat hebben ze op dag 1 gezegd. Wij zijn brood in uh, de wat twee. De interregering, regering, iedereen is brood in de wat twee. Maar het moet wel duidelijk zijn dat er mensen van de kant van Assad moeten komen. Of in ieder geval mensen uit de regering, uh, de overheidsinstanties van Assad, die geen bloed aan hun handen hebben. En men wil natuurlijk zo'n transitieregering waarbij Assad en zijn. Uh, cirkel die duizend uh, Syriërs daar hebben vermoord... De, ...geen onderdeel daarvan maken. Als dat eigenlijk de uitkomst van Geneva 2 is... ...dan is iedereen blij mee. Uh, de oppositie wil absoluut niet het sc scenario van, van Irak... ...en dat uh, deze ministeries uh, in Damascus... ...die bestonden voor Assad en voor zijn vader. Dus dit zijn uh, uh, ministeries, een staat dat Syriërs... De bloed en tranen aan gewerkt. Dus niemand wil eigenlijk ontmantelen van de staat. Maar men wil dat deze dictator weg is. En wij geloven dat Assad zal, zal dat uh, bevestigen, deze onderhandelingen, en dat er zo'n transitie -regering komt. Alleen onder druk, enorme druk van de buitenwereld. Maar hij zelf zal dat vrijwillig niet doen. Nee. Uh, u werkt nu vanuit Turkije, dat zei ik al. Hoe kunt u daar op de hoogte blijven van de situatie in Homs? Kijk, uh, dat zijn natuurlijk de minister van uh, Local Administration en, en, en, en uh, Vluchtelingen die dagelijks in contact is. En wij bespreken dat eigenlijk in hun kabinet. Um, en de situatie in Homs: wat wij weten is dat de bevolking in Homs eigenlijk met gemengde gevoelens hiernaar kijkt. Men is bang wanneer de vrouwen, de kinderen en de ouderen eigenlijk vertrekken dat Assad direct die wijken. Uh, plat bombardeert. En dat heeft hij gedaan in andere wijken. En dat andere is dat de demografie van de stad wordt veranderd uh, uh, als, als die anti-Assad mensen eruit zijn. En dat in de city en hun huizen wordt eigenlijk ingenomen door pro cool assad mensen. Ja. Dit zijn eigenlijk de, de, de, de, de gesprekken en, en laten we zeggen uh, wat er eigenlijk in speelt als wij naar de activisten luisteren. Ja. Maar u denkt dat de evacuatie deze dagen nog wel voortgaat? Uh, ik denk, um, vandaag is er natuurlijk wel geschoten op, op, uh, op WN-voertuigen. Uh, ja. uh, uh, uh, de, de situatie zal natuurlijk niet vlekkeloos gaan. Uh, wij, uh, um, wij willen natuurlijk het regime van Assad testen. Zelfs de voedselpakketten aan zieke mensen wordt als een tactiek, als een, als een onderdruk eigenlijk, uh, kaart gebruikt. Uh, uh, terwijl de hele wereld eigenlijk, de hele wereld eigenlijk toeziet. Ja. De wn uh, uh, uh, uh, voertuigen mogen deze wijken niet in. Dus laat staan eigenlijk... Um, uh, ja, ja dit, dit, dit is eigenlijk uh, ja, het is heel schaduizen. goed voor ons. Ja. U werkt vanuit uh, Turkije. Daar hebben we eerder met u over gesproken. Wat heeft u daar in de afgelopen maanden kunnen doen en, en bereiken? Wat wij uh, doen... is. Um, kijk ik vanuit mijn positie als minister van Financiën en Economisch Zaken is het geen makkelijke taak, omdat je vanaf nu moet beginnen. Uh, ik heb een hele goede team uh, van auditors, accountants, uh, maar ook mensen die uh, vroeger in de gewerkt scherven uh, gewerkt uh, bij Deze Tweede Mysteries. Wat wij hebben gedaan, is dat in ieder geval uh, alles uh, wordt gedocumenteerd en dat de bonnetjescultuur, uh, wat niet iedereen blij mee is, natuurlijk wordt geïntroduceerd. Um, en de bedoeling is dat, dat wij langzamerhand um, op, op, een, op, een, op een geleidelijke wijze um, uh, deze overheidsdiensten, die niet meer worden geleverd door Assad, dat wij in deze gebieden eigenlijk uh, kunnen leveren. En wij slagen eigenlijk wel drie langzamerhand. Hoe lang denkt u nog in Turkije te blijven? Ik bedoel, koestert u hoop ooit aan het werk te kunnen in Syrië zelf? Nee, nou ja, kijk, um, wat ik doe, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben. Dat is echt een opoffering. Um, mijn doel is uh, dat Syrië uh, een, een, een stabiele, een democratische, uh, civiele staat wordt. Uh, en wanneer uh, um, dat zo'n akkoord kan bereikt worden en dat uh, dit afgelopen is... Um, ...ja, of niet, dan een plaats zal nemen in zo'n kabinet in Damaskus of niet... Dank Abram Miro, minister van de Syrische Nationale Raad... in voorbeschouwing op Genève morgen. Dank u. Het is 5 voor twaalf. De giraf, den ging uit, hier klokken kwart over negen. Dan dan hij uit, hij is op uit zijn voorkeur daarover... als hij hem U hoorde een Deense dier uit zijn groep dierentuinbezoekers uitleggen... hoe je het best een giraf kunt fileren. Daarna stak hij het mes in het dier, genaamd Marius en werd het aan de leeuwen gevoerd. De giraf was die ochtend afgemaakt om inteelt te voorkomen. Alex van Hoof, directeur van Burgers Zoo in Arnhem. Gebeurt dat vaker? Dat dieren worden gefileerd voor de ogen van het publiek in de dierentuin? Uh, nou, in Nederland heb, heb ik zoiets nog nooit gezien... maar wij weten van onze Deense collega's... dat zij uh, ja, op een andere manier omgaan met het uh, doden van dieren... en het laten zien aan het publiek wat zij, uh, wat zij doen... Ja. In het verleden hebben ze dit vaker gedaan dan. Misschien niet bij een giraf, maar wel bij andere dieren dat ze aan het bezoek laten zien. Bijvoorbeeld als een zebra doden. En dan die een stukje sneden en dan bij de leeuwen voerden. Ja, zou u het in burgers zo willen doen? Nee, wij zullen dit niet zo doen. En uh, ik denk, uh, andere Nederlandse dierentuinen hebben het tot nu toe ook nog nooit zo gedaan. Uh, je kunt natuurlijk altijd zeggen, het is een voordeel of een positieve kant eraan is de educatie. Je laat de bezoekers uh, van dichtbij een, een dode giraf zien en zien hoe die uh, in, in stukken wordt gesneden. Aan de andere kant, er stonden ook best veel kinderen bij. Ik weet niet, uh, dat zal het ja, enige impact hebben. Wij zagen één meisje die toch een muts voor haar ogen. Dus tot zover het educatieve element. Ja, dus het heeft een, het heeft een flinke impact. En zeker, zeker als het om kinderen gaat. Ja. Is het trouwens niet zonde om een gezonde jonge giraf af te maken? Nou, kijk, wat het is, is we werken dus samen in een Europees verband. Uh, daar worden afspraken gemaakt. Uh, en dan is het nog steeds per land, maar ook per dierentuin verschillend... hoe je met die afspraak omgaat. Uh, wij uh, zeggen op een gegeven moment, als wij duidelijk zien... dat dieren niet herplaatst kunnen worden in andere dierentuinen dan beperken wij liever de fok van die dieren. Dus proberen we de euthanasie te beperken. Op het moment dat het niet lukt om een dier echt te plaatsen in een andere dierentuin, in een goede andere dierentuin, zijn wij helaas ook wel eens over moeten gaan op euthanasie. En dat is bijvoorbeeld een keer gebeurd bij, bij pecaries, een soort zwijnen. Aha, dank...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 Maar roep mij niet lief, roep mij niet. Ik ben vergeten hoe ik heet. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes Glas im Stehen.